Of uur, Marjet Krol met het NOS Journaal. De Oekraïense president Poroshenko hoopt dat Duitsland marineschepen naar de zee van Azov stuurt. Schepen van Duitsland en andere NAVO-landen zouden Oekraïne moeten bijstaan en beschermen in het opgeleide conflict met Rusland. Zondag namen de Russen drie Oekraïnse schepen in beslag. Die waren onder een brug doorgevaren die Rusland verbindt met de Krim. Oekraïne is bang dat Rusland na de Krim ook de zee wil inlijven. Paul Polman traint eind december terug als topman van Unilever. Begin volgend jaar wordt hij opgevolgd door de schot Ellen Joop. Die werkt al sinds 1985 bij Unilever... en gaf de afgelopen vier jaar leiding aan de grootste afdeling van de multinational. Polman vertrekt na een overgangsperiode begin juli definitief. Rijkswaterstaat heeft dit jaar zo'n 1500 boetes gegeven... aan automobilisten die een rood kruis negeerden. En dat is bijna 40 procent meer dan vorig jaar. Minister Van Nieuwenhuizen vindt de cijfers zorgelijk. Ze willen het wangedrag hard aanpakken... door het aantal weginspecteurs te verdubbelen. En de boete op het negeren van een rood kruis... gaat van 230 naar 240 euro. Drie Filipijnse agenten zijn veroordeeld... tot gevangenisstraffen tot 40 jaar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 21 renners met valse startnummers zijn voor het leven geschorst. De groep die van de route is afgeweken wacht een schorsing van twee jaar. Het weer nog bewolkt, van tijd tot uit regen of motregen. De middagtemperatuur ligt rond de 11 graden. Morgen ook af en toe zon en op veel plaatsen droog. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Veel vertraging heb je op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 5 kilometer kost je meer dan een uur extra. De oorzaak is een file op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Haarlem en knooppunt Koenplein 4 kilometer. Op het knooppunt is door een ongeluk de verbindingsweg naar de A8 richting Zaandam afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.